Le In It Live, elke tweede zondagavond tussen 8 en 10. Slapgezwet en harde muziek met een hoge frequentie aan markante studiogasten en bijzondere onderwerpen. Voor meer informatie kijk je op leinitlife.blogspot.com Ja, de Efteling. Hallo. Hier vertelt sprookjes verhalen en komen je favoriete sprookjes tot leven. Zou jij het kapje wel eens in het echt willen zien? Of wat dacht je van een ontmoeting met Jokie? Het kan allemaal. In de Efteling, wereld vol wonderen. Uw naam, van uw bedrijf, op deze plek bij de lokale omroep Goorle? Informeer naar de mogelijkheden. Kijk op lokaleomroepgoorlen.nl